9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Motoclub Satudara is sinds vanochtend in Duitsland verboden. Volgens de Duitse politie zijn meerdere leden van Satudara gevaarlijk. In heel Duitsland zijn invallen en huiszoekingen aan de gang in clubhuizen en woningen van leden. Satudara is een Nederlandse motoclub, maar heeft dus ook afdelingen in Duitsland. In Nederland is de motoclub niet verboden. Justitie op Curaçao loopt een beloning uit in de moordzaak rond politicus Helmin Wiels. Het gaat om het terugvinden van geld dat betaald is om de moord te plegen. Vorige week werd duidelijk dat een groot deel van het bedrag van 240.000 euro zoek is. Degene die weet waar het is krijgt een deel van het geld, zegt justitie. Helmin Wiels werd in mei 2013 op Curaçao doodgeschoten. In de zaak is één verdachte ook een hoger beroep veroordeeld tot levenslang. Bij de afdeling levensverzekeringen van verzekeraar ASR verdwijnt de komende drie jaar de helft van de 200 banen. Het merendeel verdwijnt door natuurlijk verloop, maar ASR sluit gedwongen ontslagen niet uit. De reorganisatie is nodig vanwege de krimpende markt voor levensverzekeringen en de naweeën van de Woekerpolis affaire. Nieuw-Zeeland stuurt ruim 140 militairen naar Irak. Ze gaan de Iraakse strijdkrachten trainen in de strijd tegen de islamitische staat. Nieuw-Zeelandse militairen sluiten zich aan bij de Australische militairen in Taji ten noorden van Bagdad. Het besluit is in Nieuw-Zeeland omstreden. De grootste oppositiepartij, Labour, vindt dat de bescheiden Nieuw-Zeelandse missie niet veel kan betekenen in Irak. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien plaatselijk met onweer. In de loop van de dag droger en wat meer zon. Het wordt 7 of 8 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidwestelijke wind die draait naar het westen. Morgen ook vooral smiddags droog met wat zon. Dit was het Dfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A9 vanuit Alkmaar naar amsterdam in Battenverdorp 3 kilometer... A12 Utrecht-Haag voor de naag Centrum 3. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Overschie 4. En richting Hoek van Holland 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Gorkum-Breda tussen knopend Gorkum en Nieuwendijk 8. De N57 is dicht. Brouwersdam-Rotterdam bij de afgriet Brielen. Omrijden kan het verkeer naar Rotterdam door de borden U11 te volgen. Tot zover de verkeersinformatie.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 hebben nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 Question why I'm smiling 25 jaar live in Zonvoort. En jij bent erbij.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 De was tussen Paul McCartney en uh, Michael Jackson... CCC en daarvoor John Legend met de uh, Safe Room. We gaan even wielrenner Kirsten Wild. Wild heeft bij de WK-baan wielrennen in San Quentin en Yvelin... de uh, brons veroverd op het uh, onderdeel Omnium. De Australische Annette Edmerson won goud. Het zilver was voor de Engelse Laura Trott. De kerstverse wereldkampioen de Scratch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 Marcus Eriksen reed in zijn tweede gedeelte van de serie, uh, sessie naar de vierde plek. De coureur van Sauber noteerde een tijd van 1.26.340. Seb uh, Sebastian Vettel in de Ferrari maakte de top 5 compleet. De Duitser kwam tot de tijd van 1,26-4,07 en legde in totaal 105 ronden af.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 I don't want to wait. make it mine, Rex, building a bridge to your heart. En daarachter Katy Perry met I Kiss the Girl. Messelwood maakt gelijk voor Willem 2 in Tilburg. geven kan de bal niet goed wegwerken. En Messelwood is los de kippen bij voor de 1-1. Luc de Jong zet PSV vanaf de strafstop Tip op 2-0. Hij maakt zijn 14e eredivisie van het seizoen. Even naar voren ging dat in de 16. Een overtreding op Brenet.